Het akkoord is niet bindend. Winkeliers moeten er nog steeds met hun verhuurders onderling uitzien te komen. De voedselbanken krijgen door de coronacrisis tienduizenden extra klanten... verwacht koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. De organisatie zegt in het Nederlands Dagblad... dat het aantal van 151.000 klanten nu met tientallen procenten zal toenemen. Om iedereen te kunnen helpen zijn de voedselbanken twee weken geleden een inzamelingsactie gestart... Van de benodigde 10 miljoen euro is al bijna 8 miljoen binnen. Strafzaken komen binnenkort mogelijk ook in de avonduren en in het weekend voor de rechter... zegt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Door de coronacrisis is ook de rechtspraak grotendeels tot stilstand gekomen... en blijven elke week zo'n 5.000 tot 6.000 zaken op de plank liggen. Om die achterstand in te halen moet de rechtspraak volgens de OM-topman... ook denken aan het oprekken van de werktijden. De VS heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor informatie over een hoge Hezbollah-commandant. De man zou pro-Iraanse groepen in Irak aansturen... die verantwoordelijk zijn voor veel geweld in het land. Hij staat al sinds 2013 op de Amerikaanse zwarte lijst voor terroristen. Een handgeschreven tekst van het Beatles-nummer Hey Jude... is geveild voor ruim 800.000 euro. De veiling werd gehouden omdat het deze week 50 jaar geleden was dat bekend werd. Dat de Beatles uit elkaar waren. Een basdrumvel uit 1964 ging weg voor ruim 180.000 euro. Het weer. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen warm weer, maar wel met stapelwolken en een enkele bui. Maandag is het een stuk kouder. Dit was het NOM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstaan. Pakken worden.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 Die dag daarna, ik wil met jullie wat praten.